Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het twaalfde deel: Mandje Bier. Dat was een mooie preek, hè, Arjen? Eh, uh, jawel. Zeker, zeker. Of uh, was je er niet helemaal bij? Uh, uh, waarbij? Nou, die preek. Al waren dat ik van alle geheimenissen en alles wist wat te weten was... ...maar ik had de liefde niet. Ik waren niets. Moest jij daarbij aan Japke denken? Hè? Huh? Nee, nee hoor, niet direct. <laughs> ik moest meer denken aan die twee die vlak voor ons zaten. Een lazen jiltje? Ja, precies. Zo, dat is mooi. Rustig, rustig, rustig, maar Bruin. Ga je nou doen, Arjen? Wat ik ga doen. We gaan naar huis. En Japke dan. Japke? Die heb ik helemaal niet gezien. Ja. Japke. Ze zat steeds bij om te kijken. En waar zat ze dan? Nou, ze was wat later. Ze zat helemaal vooraan, links. Voud ga naar de toe, Arjen. Ze moet toch uit de kerk komen? En, en, en Mim dan? Oh, ik kan met paard en kar wel overweg, hoor. Ik kom al thuis. Vooruit, ja. Arjen, daar komt ze. Nou, ja. ja. ja. een jiltje. Reden jullie met mij mee naar huis? Nee, Mim. wij gaan nog een eindje om. Nou, tot straks. Dag, Jakke. Dag. Ja. Arjen. Had je me niet gezien? Jawel. Je zat helemaal vooraan, hè? Ja, ik was te laat. Onze kleine pijt is niet helemaal goed. Zo, wat heeft hij? Hij hoeft erg En hij voelt het warm aan. Ik zou eerst thuis blijven, maar min vond het beter om zelf bij de kleine pijt te blijven. Zo. Zullen we even een eindje lopen? Ja, dat is goed. Ben je boos op me, Arjen? Ik boos? Nou, nee. Waarom? Je doet zo anders, hoor. Zo raar. Dat doe ik raar? Hè? Ja. Nou, ik, ik ben net als anders, hoor. Je bent niet als anders, Arjen. Wat is er nou toch met je? Heb je het overigens gehoord van Siebe? Van welke Siebe? Siebe Buren. Wat is daar dan mee? Nou, hij heeft vaste verkering. Met Geertje. Zie mijn vaste verkering met Geertje? Ja. Ik heb hem van de week nog gesproken, maar daar heeft hij niks van gezegd. Ja. Nou, maar het is zeker hoor. Ik heb het van Geertje. Dus, eh... Uh... Nou, ik wil maar zeggen dat je dus... Dat jij dus daarom niet meer hoeft. Is het omdat je kwaad bent op mijn ta? Kwaad op jou? Ja, omdat hij niet kwam helpen met de buren bij het zandrijden. Oh, nee, daar ben ik helemaal niet kwaad om. Het is maar goed dat hij niet gekomen is. Hoezo goed? Nou, je hebt toch gehoord wat Mimim gezegd heeft? Ze wilde geen kwaad hoors voor de wagen. En dat was goed gezegd. Hille is gewoon een kwaaie hengst. Ja. Toch zit Mimta jou dwars. Ach, wel nee. Die vent <lacht> is niet de moeite waard. Maar wat is er dan? Er is niks. Hoor eens, Arjen. Als het zo moet gaan, dan liever niet. Je moet niet denken dat ik om een fijn bedel. Ik heb ook mijn trots, hoor. Graag of niet. Ik weet gewoon niet wat je bezielt. Nee, laat me los. Zullen we me opkeren? Ja, dat is goed. Oh. Ai, wat heb je toch? Wat is het toch met je? Er is niks, Famke. Niks. Het is alleen... Uh, ik, ik weet niet goed... Het, uh, het heeft niks met jou te maken, hoor. K kom, kom hier. Je bent een lief, Famke. Maar niet huilen. Het is alleen dat ik... Dat ik niet goed weet hoe ik verder... Nou, nou wat ik precies moet doen. Maar het komt wel goed, Jabke. Het komt heus wel goed. Ik kan hier niet tegen, Arjen. Ik kan hier niet tegen. Nou, kom maar mee, Japke. Ik breng je naar huis. Ja. Ik wil ook weten hoe het met Daarvoor als uit Arjen en Japke niet. Ja, Laas. Ik zag ze al een tijdje. Zullen we maar niet liever de duimpad even ingaan? Hé? Oh, ja, natuurlijk. Best. Weet je, het lijkt me niet zo verstandig om Japke en Arjen nu tegen te komen. Ik kreeg de indruk dat ze een beetje ruzie hadden. Oh. Nee, daar kunnen wij beter buiten blijven. Ja. Zeg, eh. Uh... Ik ben eergisteren in Hoorn geweest. Zo? Ja, ik moest boter wegbrengen. En uh, toen heb ik gelijk wat voor jou gekocht. Voor mij gekocht? Ja. En uh, heb je dat nu bij je? Ja. Mag ik raden wat het is? Nee, dat mag je niet. Nou, waarom niet? Omdat je weet wat het is. En dan is het geen raden meer. <lacht> Hier. Alsjeblieft, maak maar open. Een ring. Een gouden ring. Doe hem eens aan. N nee, nee, wacht, wacht, wacht. Ik doe het. Ja, ja. ja. Past die? Hij past zo goed dat het lijkt alsof hij er nooit meer af kan. Nou, haal hem er dan maar niet meer af. Oh, Laas. Lieve Laas. Mm. Oh, wat voel ik me nou rijk, Laas. Wat voel ik me nou rijk. Oh, weet je, ik heb het er ook al met mijn ta over gehad. Waarover? Nou, dat ik een ring voor jou wilde kopen. En? Hij vond het meteen goed. Ik mocht die ring voor jou kopen wanneer ik hem mee wilde hebben. Dus uh, ik ga in deze dagen ook te horen. Oh, schat van me. Oh, <macht> Ja, maar uh, die ring is niet alleen een bewijs dat we nu vaste verkering hebben, hieltje. Hoe bedoel je dat? Dat die ring eigenlijk een, een andere, ja, hoe zal ik het zeggen, een, een andere bestemming heeft. Ja, ja, natuurlijk. En daar wilde ik niet te lang mee wachten. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar eerlijk gezegd vroeg mijn ta zich wel iets af toen ik hem vroeg om die ring te mogen kopen. Wat dan? hoe dat dan in de toekomst met ons zal gaan. Ik bedoel, waar we dan terechtkomen? Waar zouden we dan gaan wonen? Toch niet in het kooihuis, denk ik. Nee, niet in het kooihuis. Arjen is de oudste. En Arjen en Japke hebben dus recht op het kooihuis. Ja. Daar nee, wil ik ook niet aan tornen. Ja, maar wat dan wel? Heb je daar al over nagedacht? Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. En niet alleen nagedacht... Ik heb er al met iemand over gesproken. Met wie dan wel? Met Nekes Oene. Met oh, Nekes Oene? Ja. Hoezo? Nou, Nekes Oene en zijn vrouw zijn kinderloos En ze worden allebei een dagje ouder. Ze hebben nu al te veel land wat ze maar braak laten liggen. En wat ze binnenkort in de pacht zouden willen doen. Ik heb er al met ze over gesproken dat ik dat land zou willen huren. En toen ik ze vertelde van mijn verdere plannen... Nou... Toen hadden ze een uitstekend idee. Dat tweetal woont in een vrij groot huis. Te groot voor hun beiden eigenlijk. En dat huis bestaat uit een aparte zomerkant... en een aparte winterkant om in te wonen. Nou, dat zijn eigenlijk twee afzonderlijke huizen, zei hij. En mogelijk zouden wij in het winterhuis kunnen wonen. Oh, zou dat dat zijn? We moeten er samen maar eens gaan kijken... Het zal je vast meevallen. Oh. Het zijn echt eigenlijk twee aparte huizen. Met een aparte keuken en bijkeuken. En een aparte aangrenzende stal. Het zal je best meevallen. Oh, het klinkt geweldig, Laas. Het klinkt geweldig. maar, Piet. We gaan er zo vandoor. Morgen, Wim. Hé, hey, Ayen, Ik dacht dat je nog sliep. Wat heb je gedaan? Ik heb Piet ingespannen. Ik ga zo met Bruno naar de plaat. de plaat? Met deze venijnige wind? Trouwens, uh, je moet me helpen. Helpen? Wat helpen? Nou, de buren hebben het huis mooi gemaakt. Het is hier bij kan zandvrij en zo wil ik het houden. Er is dus vannacht door die noordenwind weer een hoop zand opgewaaid en dat moet weg. Ach, dat is een gebed zonder end. Dat zand, dat komt morgen wel. Ik ga eerst achter de konijnen aan, Min. Dat zand kan niet wachten tot morgen, Ayen. Ach, dat verbreide zand. Je kunt beter verkassen. Verkassen? En dat zegt mijn eigen oudste zoon. En het is niet voor het eerst dat je dat zegt, Ayen. Slechte zoon van je ta ben je. Slechte zoon voor je Mim ben je ook. Dat meent Mim niet. Zeker. Zeker meen ik dat. Ta ging veel te vroeg weg. En wat heb ik aan jou, mijn oudste? Zorgen heb ik om je. Ja, zorgen zat. Je weet niet wat je wilt. Je zwerft maar. Je doet maar wat je invalt en waar je lust in hebt. Denk je dat ik ook niet eens liever een paar dagen met Bruno en Pieter op uittrok? Overal heen waar ik zin in had? Want het kan immers niet. En dat mag ook niet. En denk je, dat, dat, dat, dat laas, dat ook niet. Laat ik maar zwijgen. En je weet het, Arjen. Je weet het best. Maar je bent laf. Je laat je drijven door je lust. Je weet niet wat je wilt. Je wilt niet wat je moet. Je doet maar. Je haakt geen enkele knoop door als een man. Je houdt niet van je werk. Je houdt ook niet van je huis. Ik zal niet zeggen dat je niet van mij houdt. Al is dat dan ook op een rare manier. Maar neem nou Japke. Dat Famke. Nou, als ik Japke was, dan wist ik wel wat ik deed, hoor. Ik begrijp niet dat ze het nog aanhoudt. Kijk me niet zo aan. Ga liever weg. Al de rest van het brandhout uit Kooibos. Breng een zak roggen naar Horen. Maar doe wat. Doe wat. Je moest je schamen. Ik weet niet of Mim gelijk heeft. Maar een lammeling ben ik, dat is zo. Ik moest maar naar zee gaan, zoals Mim laat zei. Ach, Arjen, Arjen, wat heb je toch? Zoals je dit zegt, is het ook weer niks. Ook weer niks? Ook weer niks, nee. Want je zegt zomaar wat. Je weet niet wat je wilt. Zie nou eerst eens dat je te weten komt... wat je voor je leven wilt kiezen... En doe dat. Als zou het wezen. Doe het. Je mag wel eens op je knieën gaan liggen. Je handen vouwen en aan de heren vragen. Help me. Zeker. Zeker. Maar Mint vraagt zich niet af of ik dat nog wel kan. Ach, dat kan je altijd, mijn jongen. Dat kan je altijd. Nou ja. Ik ga nou eerst maar naar het kooibos voor Brandhout. En dan, dan praten we er nog wel eens over, hè? Praten. Doen is beter, mijn jongen. Doen is beter. Tot straks, Wim. doe ik hier nou goed aan. Doe ik hier nou goed aan. Daar heb ik wel passen. Ik had jou verwacht, man. Jij had me al verwacht. Ja, jij Sp komt je centjes halen. <laughs> ik heb het al gepast klaar liggen hoor. Maar hoezo? Maar uh, eerst even een bakje koffie? Graag ik graag. Dan pak ik even mijn papieren bij elkaar. Even kijken wat. We hebben die dingen over. Nou oh, ja, ja, die heb ik zo. Ja, ja, ja, ja. Jullie hebben het. Het zuid in huur, de laatste afdraad, was een half jaar geleden. Dus ik krijg nou van jullie... Alsjeblieft, jullie, eh, je koffie. Dankjewel, kijk, dankjewel. Kijk, moet je zien, nou eh, krijg ik nog van jullie dit bedrag. Zie je nou? In dit, in, ja, dit. precies. En uh, wat heb ik hier klaar liggen onder de bijbel? Alsjeblieft, dat is één briefje. Dat zijn twee briefjes. En dat zijn drie briefjes. Daar komen dan nog drie gulden bij, en die komen uit de buidel. Alsjeblieft, één, twee, drie. Nou, dat klopt weer als een bus. Kijk, eh, dat is al zo, zo sinds jaar en dag bij jullie. <laughs> hoe, hoe, hoe lang hebben jullie dat Zuid-Burenland eigenlijk al in huur? Dat zal toch wel zo, zo, zo twintig jaar zijn, denk ik. Hè? Oh, langer? gossen, langer. Uh, Rijn had al voor ons trouwe ogen, dat zijn burenland. Het, het is goede bouwgrond ja, en het ligt niet vlakbij. Ja, dus dat, dat had jouw Rijnzalige goed in de gaten. Maar ja, je weet toch wel dat de laatste vijf jaar weer om zijn. Natuurlijk uh, weet ik dat. Volgende week is het weer veiling en dan zijn wij weer aan de beurt. Ja, ja, ja, ja dan hebben wij weer mandjes bier, hè. Bieravond voor de schildermannen. Ja, ja. <lacht> en ik weet nog niet of dat wel zo'n goede combinatie is. Mandjes bier en het in veiling brengen van de bouwgronden. Oh, nou, het is toch altijd goed gegaan, denk ja. <lacht> Kan ermee door, zullen we maar zeggen. Al heb ik in vroeger jaren wel eens verhalen gehoord. Nou, maar eh, eh, pachten jullie het Zuidburenland weer voor vijf jaar? Oh, zit er wel in. Ja. En weer voor dezelfde prijs, dacht je? Ah, zien wel, Gosse. Zien wel. Ja, kijk, denk ook. De opveiler is er ook nog. Misschien krijg je wel wat van de huur. Ja, ik moet daarop zeggen, Gosse. Ik moet daarop zeggen. Ik, ik zou er overigens wel graag zelf bij willen zijn, bij die veiling. Zou dat niet eens kunnen voor een Nee, keer? kijk, nee, nee, nee, geen sprake van, ze. Het is mandjesbeheer. Daar kunnen wij toch geen vrouwen bij gebruiken? Alleen maar mannen. Zo is het als sinds mensen Ah ja, ja, maar uh, ik vind dat jullie voor weduwvrouwen eigenlijk een uitzondering moeten nee, maken. Nee, kijk, nee, vrouwen kunnen wij daar niet bij gebruiken. En misschien weduwvrouwen juist wel helemaal niet. <lacht> je stuurt Arjen maar. Dat zal ik. Ja, maar dan mag je wel een duidelijke opdracht geven. Oh, He? dat kan ik Arjen wel toevertrouwen hoor, gosse. Dat komt toch goed. Jongen, jongen. Wat is het toch altijd gezellig, hè? Dat mandje weer. Buiten is het nachtvorst. En hier staat een warme chattel op het vuur, hè? Mmm, <laughs> wat ruikt dat lekker. Zeg, Gosse, de chattel mag niet koken, hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar het zaakje kookt toch, ook nog niet. Het, het, het, het, het, het pruttelt niet eens. Nee, nee, nee, Gosse heeft gelijk. Het pruttelt nog niet eens. Maar wel roeren, hoor. Die zagen je naar buiten, alsjeblieft. Ik doe dit nou wel lang 25 jaar, en is de chat er ook maar één keer minder? Nee, nooit, oh, oh. nooit. Nee, nee, dus laat de boekhouder zijn gang maar aan, Ties. Als hij uh, begint te pruttelen, dan doet hij de brandewijn erbij. Is dat de brandewijn die, die komt, Gosse? Ja, Sil, ja, dat is echte de brandewijn. Eh, uh, Ties, laat jij de kommers even rondgaan. He? Allemaal één slokje proeven. Be be begin jij maar. Dat is goed spul. Hille, nu jij. Nee, ik wacht nog even met drank. Mijn op de vrouw. Geef die dan maar aan mij, Thies. Dan neem, neem ik dat, dat slokje van Hille erbij. wel bij. hé, he, Dit he, is de veel, man. Ik weet helemaal. Dit is nog op de keur. Om je zat, zat te trinkeren. <laughs> jij ja, hebt hem me met mandje bier al al nou zat gezien, gosse. En dat zijn je vanavond ook niet meemaken, hoor. Eh, uh, Lars, snij jij alvast het krentenbrood. Doe ik. Uh, ga jij even met de scharen rondhouden. Doe ik. Ja. Scharen, warme chattel, krentenbrood en gezellig mannen onder elkaar. Wat is het leven toch goed, hè? Nou, pruttelt die toch echt kost, hè? Die is, ik heb ook ogen in mijn hoofd. Ja, ja, nou moet de brandenwijn door. Hé, hey, hey, hey, schenk jij de brandenlijn er langzaam in, hè? Dan voert ik de boel heel goed door elkaar. Alsjeblieft, ja. Oh, langzaam. Zeg ik toch, ja, zo gaat hij goed. Ah, mm. oh, dat ruikt lekker, hè? Zo. En nou, de ijzeren gotelingen is natuurlijk die hoog worden. Oh, kijk dan. Raakt de zaak niet meer aan te koken, hè? En dan moet alles nog een half uurtje zullen. En wat gaan we intussen doen, Gosset? Oh, met, met, met de veiling beginnen natuurlijk. Mannen, allemaal gaan zitten. Ik ga beginnen met de veiling. Dat is zo. Zit iedereen? Ja. Mannen, ik begin. Ik open de rij met het grasland, de Westerwiel. Dat was in huur door zit van matje voor 20 gulden. Goed stuk grasland en het gas wat duur was, ja mensen. Nou, wie biedt er? 15 gulden! 15 gulden biedt zit van matje. Wie meer? 16 gulden! 18 gulden! 19 gulden! 20 gulden! 20 gulden door zit van matje. Niemand meer dan 20 gulden. Niemand! 20 gulden door zit van matje, de oude prijs. En ja, dan beginnen we aan de afslag. Ik zet niet op 30 gulden. Wie is 30 gulden? Niemand. Hé, hey, Kille. Jij hebt gasten, correct ja. man. Waarom kom jij het niet? 29 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. Ene. Nee! Nou, nee. Nou, zo, dat was net op tijd, Zip. Die was een halve seconde voorkillen. <laughs> Volgens mij is dit allemaal komedie. Iedereen die dat wil, krijgt zijn eigen land terug voor nagenoeg de oude prijs. Mot jij, ties. Volgende project: uh, aardappelland bij de Zuidbocht. Volgend jaar geschikt voor haver. Oude prijs: 15 gulden. Nog geen gegadigde. Wie biedt? Nou komen we aan het Zuid-Burenland. Een huur door Kijkenboer voor de prijs van 33 gulden. Wie biedt? 20 gulden! 20 gulden voor Ties van Kudde. Wie meer? 25 gulden. 25 gulden voor Xie Wie meer? Waarom bied jij niet Arjen? Ik wacht op de afslag. 30 gulden! De oude prijs was 33 gulden. Wie meer dan 30 gulden? 35 gulden. Hé? Hey, Hé, hey, wat, wat, wat? Wie, wie, wie biedt daar? Dat was Hillegroos. Wat, wat, wat zei jij, Hille? Ik zei 35 gulden. Dat is toch allemaal? Ja, moet ik zeggen. Dat kan je dan vervormen daarbij. Nou, je ziet die Hille. Ik wacht op niet wat ik wil. We zijn hier op een veiling. Iedereen heeft evenveel recht. Ja, ja, helle, ja, ja da, da, daar heb je gelijk in. Het, het, het, het, het is een veiling. Wie meer dan 35 gulden? Niemand? Op pad gestegen naar 35 gulden? Dan nou krijgen we de afslag. Dan moet je toch oppassen, eigenlijk. Ja, dat moet ik zeker. Ik zit in op, op 45 gulden. Niemand... 45 gulden, 44 gulden, 43, 42, 41. U hebt geluisterd naar het twaalfde deel van onze hoorspelserie Arjen, naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. De regie was in handen van Friso Cox.